Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Russische consulaat in Marseille is een explosie geweest. Bij het overheidsloket, waar Russen in Frankrijk bijvoorbeeld terecht kunnen voor een nieuw paspoort... zouden twee Molotovcocktails cocktails in de tuin zijn gegooid. Dat zegt de Franse politie. Een Russische consul die bij het loket werkt zegt dat er binnen een explosie was. Er zou niemand gewond zijn geraakt en ook geen schade zijn. Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Daarom zijn er over de hele wereld herdenkingen. Deze Oekraïense was erbij in Maastricht. Ik hoop dat gezond verstand echt overvindt. En dat mensen toch de waarheid inzien. En blijven geloven. En niet zich laten overhalen door opwelling van Trump. Oh, Onder meer het volkslied van Oekraïne. Vandaag is de baas van de Europese Commissie, von der Leyen, in Kiev. Zij zegt dat de EU 3,5 miljard euro vrijmaakt voor steun aan Oekraïne. Ook zouden er plannen zijn voor een nieuw militair steunpakket en komen er extra sancties tegen Rusland. Premier Schoof benadrukt dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. En iets heel anders dan. Het is code rood in de schildpaddenopvang. Op veel plekken zitten die prop vol. Dat komt onder meer door nieuwe regels. Sinds afgelopen zomer mag je schildpadden niet meer houden als huisdier en worden ze massaal gedumpt in de natuur. Als mensen er een vinden gaat hij naar een opvang. Maar ja, zie er dan nog maar eens vanaf te komen. Dit is Lars. En uh, ja, Lars is onze, uh, onze oudste bewoner. Ja. Die is inmiddels uh, 93 uh, jaar. Nou, en uh, zijn soort kan ongeveer 130 uh, jaar worden. Dus, dus daar zitten we uh, nog wel even aan vast. Daar zitten we nog wel even vast, ja. Je hoort Gerard van de schildpaddenopvang in Harkema. Hij vertelt bij Hart van Nederland dat zij helemaal vol zitten en dus geld inzamelen voor een nieuwe locatie. Als dat niet lukt, dan moeten ze schildpadjes aan hun lot overlaten. En het weer nog een kletsnatte dag met in het hele land buien. Later wordt het vanuit het westen wel ietsje droger. En koud is het vandaag gelukkig ook niet. Het wordt max een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Thank you. is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to learn a little bit about you for our while. We'd like to help you learn to help yourself.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 Where no one ever goes Put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret Just the Robinson's affair Most of all you've got to hide it from the kids Cook coo ca choo This is Robinson Jesus loves you more than you will know Bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey You lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh -ooh -ooh -ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Nu gaan wij uh, doen. En uh, inmiddels is Mirko Gerrits aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Um, het Badhuisplein uh, na de commissievergadering ligt even stil. Het is voorjaarsvakantie geweest. Um, dinsdag gaat uh, de beraadstaling verder. Er moet een besluit komen. Ja. Want ik heb iedereen horen zeggen het is uh, besluitvaardig. Oh, wij dus niet hè? Nou ja, de, de meeste dus. Maar de ik, ik vond dat wel grappig. Want er is een heel boek commentaar op. Ja en dan wordt het toch bijna door alle partijen gezegd... het is besluitwaardig. Ja. Hoe, hoe moet je dat zien? Dat we eerst nog een keer gaan rollenbollen dinsdag... en dan zeggen we ja of nee? Nou ja, kijk, mijn persoonlijke gevoel dat ik nu heb... is dat er toch wel een beslissing gemaakt gaat worden. Um, maar ja, persoonlijk vinden wij dat heel jammer... want er zijn gewoon een aantal dingen die onder onze ogen echt schuren. Um, even heel grof gezegd, de participatie is gewoon mislukt. Bepaalde beloftes die zijn gedaan aan inwoners... zoals een klankbordgroep die er zou komen is er niet geweest... Uh, er zijn, er zijn uh, meerdere informatieavonden geweest waar vragen werden gesteld aan inwoners. daar waar de gemeente ineens over gaat. Zeg maar. Dus dat is bijvoorbeeld uh, één, één, één van de zaken mm -hmm. waar het misgaat. kan ik lang op ingaan, maar ik moet het kort houden. Uh, iets anders waar het, ons uh, waar het voor onschuurt is, is in onze ogen de financiën. Uh, want we weten helemaal niet wie de, uh, uh, ja, de exploitant gaat worden zometeen. En ja, er zijn nogal wat dubieuze uh, zaken gaande als het aankomt op. Uh, hoe er geïnvesteerd wordt, of tenminste, hoe er geadverteerd wordt qua investeerders. Dus jullie, uh, <laughs> jullie willen meer transparantie, in, in, zeker in de financiële kant? En ja, zeker. Het, het, het lijkt mij toch logisch. Het lijkt mij zelfs je, je due diligence als raad. Dat je toch verdorie weet uh, wie de mensen zijn... waarmee je op het meest iconische plaats van Zandvoort een, een, een gebouw neerzet. En, en 3GT, dat is alleen een soort front. Er zit veel meer achter. Hmm. En daar weten wij ja, eigenlijk gewoon helemaal niks van. Dat als maakt je, ons wel zorgen. Als je die duidelijkheid hebt... Uh, Stel de financiële zaak is goed geregeld door iedereen. Uh, is zij dan uh, akkoord met dit plan? Nee, dan heb je dus participatie. Dus wat ons betreft zeg maar, sowieso: zet eerst een fatsoenlijk participatietraject op. Hè? En, en doe het wel snel, doe het in, in drie maanden. Dus stel het nog uh, bij spreken een, een vier, vijf maanden uit... voordat zeg maar, de definitieve beslissing wordt gemaakt. Doe die participatie overnieuw. Doe het goed. En laat mensen dan ook meebeslissen over fundamentele zaken... zoals de architectuur. Want ja, als je het ons vraagt, is ook het plan zoals het er nu ligt... Past ook niet zeg maar, in, het, in het bredere plaatje van een zandwoord wat je weer op de kaart wil zetten. Ja, nou, als ik nog luister, dan uh, moet er toch een beetje, een beetje geparticipeerd zijn. Nou ja, er zijn bijeenkomsten geweest. Ja. Maar goed, hè, het participatiebeleid, dat is ook heel leuk in de gemeente. De eerste stap op de, de ladder heet dan communicatie. Dat wil zeggen, nou, als de gemeente dus een uh, Facebook-berichtje uh, of een brief heeft gestuurd, dan is dat ook participatie. Maar zo, zo werkt dat niet. Als mensen participatie horen, dan verwachten zij ja, betekenisvolle inbreng op zo'n groot project. En dat heeft hij gewoon niet plaatsgevonden. Okay. En als je dan kijkt naar de, de andere argumenten... die aan zijn gehaald hebben... bijvoorbeeld de, de bouwhoogte, uh, je kan dat zinnig-onzinnig... het feit is, daar heeft de Raad uh, nog geen beslissing over genomen. Die, die richtlijnen zijn tot stand gekomen... met participatie met het enige stukje... wat dan wel redelijk betekenisvol is geweest. En dat wordt aan de kant gegooid. Ja, en dat, dat zijn wel van die dingen waarvan wij denken... van dat, dat, dat vinden wij ingewikkeld. Hè? Ondanks dat wij misschien wel akkoord zouden kunnen gaan... met een iets andere zichtlijn. Maar goed, dat, dat zijn inwoners, vinden wij. Okay, nu, uh, tijdens die vergadering werd er ook ingesproken. Een uh, aantal mensen uh, kwam met een brief uh, met honderd ondernemers. En uiteindelijk komt er iemand uh, die zegt: van, nou, We gaan volkomen voorbij aan 2009 voor het bestemmingsplan. en we komen voorbij aan de stedenbouwkundige visie van 2021. Daar heb ik OpenSet ook flink over gehoord. Ongeveer na ja, iedere spreker uh, had OpenSet wel een opmerking. Mm -hmm. uh, Jong deed dat ook wel mm -hmm. een, uh, een beetje. Uh, wat blijft er dan daarvan over? Gooien we dat weg en er komt een nieuw uh, stedenbouwkundig plan en dat is het? Nou, daar lijkt het nu wel op. Als je kijkt naar oude plannen die gemaakt zijn... Uh, ten tijde dat Corendon nog een, een hotel wilde gaan maken... dan zie je ook, dan wordt er echt gebouwd met historische binding. Er is zelfs letterlijk gekeken naar een gebouw wat er al stond, hè. Uh, en en ze, zijn, ze, doen echt, ze, ze hebben echt het best gedaan om daar iets van te maken. Dat is toen Springtij bijvoorbeeld een ontwerp mm. gemaakt... maar daar lagen de meerdere. Uh, en dat is iets waarvan wij zeggen ook in een breder perspectief. Er is gewoon ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek. Een beetje gek misschien, maar waaruit blijkt dat mensen klassieke architectuur hoger waarderen... ongeacht land, ongeacht leeftijdsgroep... dus ook onder mijn leeftijdsgroep in 23... dus dat is jong. Nou, dan zou je toch zeggen... als je een toeristische badplaats bent voor iedereen... dan maak je een beslissing waar... de meeste mensen blij mee zijn. En nu komt er... met al het respect een, een grijs... prefabgebouw zo meteen te staan. En tuurlijk gaat het verzorgder zijn. Dus ik wil niet doen alsof het... Uh, de hel op aarde wordt, dat, dat is natuurlijk iets anders. Maar goed, dat gaat gewoon op de lange termijn niks doen voor Zandvoort. Dat is geen plek waar mensen Instagram-foto's gaan maken. Dat is geen plek waarvan mensen gaan denken, als zij zeg maar, op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal zitten. van nou, hé, laten we even omrijden en even kijken hoe dat is geworden. Want nee, dat is een gebouw wat ook in Almere of letterlijk elke andere plaats in Europa had kunnen staan. Maar, maar het dan... staat toevallig aan de kust. En dan is het ineens een, een luxueus hotel. Maar het is een blokkendoos. Ja, dan... sorry, daar kan ik heel... Uh, ja, ja, nou, dan, uh, dan pleit je ineens voor een heel ander systeem. Ja. En ook een heel andere bouw. Ik zag op jullie uh, Facebook of website... een van de twee een uh, grandeurfoto staan. Maar als je dat terug wil hebben... dan uh, is dat ook niet een beetje de verkeerde kant op. Nou, dat denk ik juist niet. Het is wel heel mooi. Nou, maar kijk, dat, dat denk ik niet. Want, want ik denk juist dat de, de meest vooruitstrevende keuze, als ik het even zo mag noemen... dat is de modernste keuze. Mensen hebben het dan altijd voor klassiek, modern... het zijn gewoon marketingtermen voor de bouwstijlen. Maar mensen willen dit. We hebben laatst een TikTokje gepost op een account... met nul volgers, nul volgend. Dat algoritme heeft het opgepakt. Dat ging toevallig ook over architectuur. 222.000 uh, uh, views erop. We hebben zelfs BN'ers gehad die erop hebben gericht. Allemaal met geweldig. Dat moeten we inderdaad doen. We moeten terug naar die bouw. Zeg maar, de, de wil is er. En... en ja, dus, dus, de, de wens is er. De, ja, de wens is er. Precies, de wil, inderdaad, niet precies. De wens is er. En, en waar het ons om gaat, is dus al die dingen bij elkaar opdelen. Dat heb ik het ook nog niet gehad over het parkeren wat niet gedekt is. Wat normaal ook hoort hè, bij dit soort uh, projecten. Wat dus heel raar is. Want dan gaan we dus gewoon een oogje toeknijpen aan een, een stel investeerders die we niet kennen. Er zijn zoveel kleine zaken waarop het technisch gezien schuurt. Daarvan we in ieder geval zouden zeggen, zelfs als je het doet, stel het drie, vier maanden uit. Dus regel eerst dat je dat weet. Regel eerst dat je die participatie weer op orde hebt. Uh, uh, uh, doe het dan. En als je kijkt naar een soort bredere visie voor een, een, een Zandvoort, dat echt weer de plaats van Zandvoort kan worden, dan, dan komen we hier gewoon niet mee. En dan, dan, ja, dan hoop ik, ik, ik dus uh, dat, we, dat we daar nog in gaan, we gaan wijzigen. Ik zag dat stuk, en dat ging ook over het de, de middenboulevard. Uh, dat was het vergelijk van de foto's dan. En dat ja. was vroeger ook zo. Maar ja, dat middenboulevard dat zie ik ook niet zo snel verdwijnen. Nee, precies. Maar, maar er is wel een poging gedaan, maar dan praat ja. je over jaren geleden. Nou ja, maar een, een voorbeeld is, want ik krijg dan ook vaak reacties van: Ja, maar dat is duur en dat is onrealistisch. Kijk, als jij kijkt naar, naar Polen, Hongarije, Frankrijk, en dat is natuurlijk wat, uh, ligt wat dichterbij, misschien ook, ook wat vergelijkbaar op een aantal fronten. Daar zijn zij echt bezig. Duitsland, uh, Dresden als, als voorbeeld, zeg maar. Die zijn echt bezig met die klassieke architectuur terugbrengen. Die doen dat op zo'n manier dat het. Betaalbaar is hij ook, ook op plekken waar mensen in sociale huur noem maar op, wonen. Je hebt in, in Frankrijk een plaats genaamd Le Plezier op een Zon. Dat was bijna zeg maar, een baligneu, dus een hele slechte armoedige wijk. Alle mensen die er, zeg maar, de Franse vorm van sociale huur, <tie> social benefits hebben, die zitten daar nog steeds. En het, het leeft. Er gaan mensen rijden er voor om. Mm -hmm. Het is, het is pik, splintertje nieuw. Zeg maar. Er staat geen, geen, geen origineel gebouw van. Uh, maar dan wordt het, duizend geen, jaar dan wordt het geleden. geen hotelletje. Nee, nee, maar ik denk, dat is dus het ding. Het, het gaat dus om een bredere visie. Er liggen bijvoorbeeld ook plannen in, op de Noordboulevard... om daar echt iets metropolitaans te bouwen. Wij zeggen niet per se, wij zijn tegen metropolitaan. Daar zou het bijvoorbeeld heel goed passen. Maar je moet kijken, uh, wat is waar het meest logisch is. En als je het hebt over het centrum, iets pittoresks... iets waar historie is, gebruik dat. Hè. dat, is, dat ik zou zeggen, dat is ook, ook alleen maar verdedigd voor de, voor, de, voor, de, voor de ontwikkelaar... en de mensen die het gaan uitbaten zometeen. Want dan hebben zij straks het hotel. Gaan er meer, komen er meer gasten. Ja... Nou ja, kijk, uh, uh, je, je hebt het over bouw en uh, dan denk je heel even aan, uh, wat is dat, Zaandam, waar uh, die, die houten huisjes een heel groot hotel geworden is. Ja, <laughs> dat nee, niet... nee, kom, nee, maar dat, dat, dat is heel terecht dat je dat zegt, hè, en, en dat is ook zo, nou, in die zin, zo spannend aan dit soort projecten. Het zit hem echt in, hoe voer je iets uit, hè? en Zaandam en, en is inderdaad, daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Ja. Kijk, <laughs> weet je niet wat nogal. ik daar wel over kan zeggen, als ik op een Asia tegenkom die Nederland heeft bezocht. Dat gebouwen met die hoge torentjes, dat staat op Instagram. Dat en dat gaat, dat gaat natuurlijk hier sowieso niet gebeuren met dit, uh, met dit blok. En en dat is een beetje uh, een beetje ja ons, ons ons punt van ga dat verdelen. Zet een toekomstvisie uit. Hè? Dus wij zeggen uh, centrum centrum boulevard. Maak dat uh, breng die historische binding terug. Zorg dat er een verhaal achter zit. Uh, uh, je hoeft niet dat ik gebouwen te kopiëren. Ik bedoel zorg voor moderne voorzieningen. Zorg dat het van binnen ruim is. Zorg dat het duurzaam is. Doe dat vooral. Hè? Uh, uh, ga bij Noord inderdaad dat metropolitane doen. Maak Zuid uh, rustiek uh, luxe, wat het nu eigenlijk al een beetje is. Dus daar gaat het dan in mijn ogen uh, in zo'n bredere visie best goed. Ja, en we hebben ook wel eens gezegd, maar dan, gaan we, dan maken we echt een uitstapje. Uh, laten we dat, dat voorbeeld van Le om een in, in uh, Zandvoort Nieuw-Noord... Uh, op een gegeven moment gaan volgen als we daar iets nieuws bij bouwen. Ja. Weet je wel. Gun die mensen ook, ook ja, iets, iets, iets, iets, iets moois. Zeg maar, hè? Het is toch, toch, toch ja, een beetje een flette Het is toch een beetje een flette buurt. Dat is gewoon Heeft zonde. Heeft naar uh, uh, ja. uh, de commissie? Ik luister in jouw betoog, uh, daar kom ik zo nog even op terug... want we gaan natuurlijk straks nog even de opmaat naar uh, de raadsvergaderingen doen. Um, wat vond je eigenlijk van die vergaderingen? Want uh, de fractievoorzitter van de OPZ is uh, de commissievoorzitter. Patrick Berg was woordvoerder. Mm -hmm. uh, wat vond je daarvan? De sfeer in het, uh, in, het, in het geheel? Nou, ik moet zeggen, ik vond het ten opzichte van een aantal dingen die ik in het verleden heb gezien... vond ik toch wel vrij, vrij rustig. Zeg maar. We waren wel kritisch en iedereen, uh, iedereen had zijn, uh, zijn mening over bepaalde onderwerpen. Maar ik had wel het gevoel dat het een vrij gemoedelijke vergadering was. Het, het enige wat ik dan jammer vind, en dat merk ik wel vaker... Uh, inderdaad, dat er dan toch misschien niet voldoende naar elkaar geluisterd wordt. Want ik heb dan bijvoorbeeld Facebook comments gehad... van een aantal laatstleden onder een paar van de posts die ik heb gemaakt... met vragen waarvan ik denk, jongens, die heb ik ruimschoots in mijn speech beantwoord. En dan denk je van ja, of het is dan... Uh, uh, suggestief bedoeld, dat is een beetje gemeen. Van oh, we gaan toch nog even die vragen stellen, want uh, uh, even, even, even met de stok zeg maar, in de weer porren. Uh, ja, of, of er wordt dus niet geluisterd. En in beide denk ik, dat, dat vind ik niet zo positief. En dat, dat vind ik jammer. Maar op zich, de sfeer was absoluut beter, zeker over zo'n groot onderwerp, dan uh, wat, wat, we, wat we hebben gezien in zeg maar, het verleden. Dus, nou ja. um, in het naluisteren viel mij één opmerking op. En uh, Jong Zandvoort draait zich naar uh, OPZ, naar Patrick Berg... Mm -hmm. en vraagt, als dit nu zo doorgaat... Mm -hmm. de OPZ-wethouder dient een stedenbouwkundig plan in... Ja. en jullie, de partij, is tegen. Gaat dit voor jullie ja. consequenties hebben? Ja, nou ja, je hebt uh, volgens mij... Uh, wat is het een paar een maand geleden of anderhalve maand geleden... nog overgezet Kijk, gezeten. Kijk, wij, wij van zee geloven gewoon heel erg in dualiteit. Dus als wij het vertrouwen hebben dat de wethouder... zijn taak eerlijk uitvoert... Hè, en dat, heeft dus, dat staat helemaal los van OPZ in die zin... Uh, en luistert naar de mensen van de raad... dan zien wij geen reden om... Uh, een motie van wantrouwen, afkeuring, noem maar op in te dienen. Ja, maar dit werd gewoon aan Occident gevraagd. Nou ja, precies, dat is natuurlijk bijzonder. Want dat valt dus niet in, in, in, in lijn met nou ja, hoe het eigenlijk geregeld hoort te zijn en, en hoe, wij het, uh, hoe wij het vinden. Maar goed, het, voor ons ligt het er dus vooral aan van, um, ja, gaat, gaat die wethouder, is die betrouwbaar? En tot nu toe waar ik wel een beetje moeite mee heb, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Maar dat is niet meteen een soort uitspraak van, we gaan het doen. Mm. Dat is absoluut nog niet besproken of, of wat dan ook. Maar goed. Uh, is dat wij als raad nooit hebben gezegd van we willen af van die, van die kaders die zijn opgesteld. in samenwerking met participatie. En dat dat nu wel is gebeurd. En, en dat vind ik wel jammer. Dat, dat maar, voelt, dat is wel, ja, dat vind ik in die zin. Dat, dat vind ik niet netjes, want dan voert de wethouder uh, dus niet uit. Dan stuurt hij. Jullie, dat, uh, zij heeft nogal. Uh, heeft dus aanstaande dienst al wat vragen. Maar um, wat denk je wat het OPZ dan zou moeten gaan doen? Ja, hele goede vraag. Kijk, weet je, we zijn uh, allemaal andere partijen. En ik merk toch, zij zitten veel meer op, op de kaders. En dus de, de technische kanten. En dus het parkeren, minder op de participatie, meer ook op de, de richtlijnen en dergelijke. Uh, nou ja, wij, wij zitten wat meer in de bredere visie. Ja, en wat ze moeten doen. Oeh, ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik wet, moet zeggen, ik zie ik het zelf. Een wethouder werd er gezegd. Ja, nou ja, ja ik, um, dat moet blijken uit de vergadering, als ik eerlijk ben. Ik denk ja, dat want het We echt. gaan naar dinsdag. We gaan naar dinsdag, dan uh, moet het blijken. Nou ja, en nog één laatste ding wat ik toch ook wel belangrijk vind om toe te voegen... als je het dan hebt over de bredere visie van het plein... en wat je er mm -hmm. allemaal mee kan. Weet je, je kan het natuurlijk maar één keer goed doen. En dat, dat is voor mij ook echt de kern van dit hele verhaal. Want als we nu iets bouwen... dan staat dat er gewoon 60, 70 jaar, zo niet langer... Ja, en als je dan kijkt naar de ontwikkelingen... ook met, uh, met het casino nu... En, en het feit dat ze misschien met voorkeursrecht uh, die grond... Nou, daar wil ik het zo over hebben. Oh, dan gaan we het over hebben, ik ga te snel. Ja, dan, kort, dan wacht want, uh, ik even. De, de tijd die, die loopt door. Oh, we hebben nog tijd. En als okay. al je ja, straks zegt, okay. je moet stoppen, moet je stoppen. Oké, oké, oké, oké. Dus verder dan? Of, uh, ja, dan, dan nou we... ja, de, we gaan zien wat er uh, uh, dinsdag gebeurt. Hè. Je kan de kaarten nog niet schudden... want uh, er zijn nog een aantal dingen te bespreken... en ja. dan wordt er ook door C ja of nee gezegd... maar dat zien we dan wel... Misschien moeten de nog wat toezeggingen doen op bepaalde punten. Dat kan ook nog gebeuren. Uh, maar wat zich um, de laatste week afspeelde... is dat OPZ een aantal technische vragen gesteld heeft over het casinofonds. Ja. Um, er wordt ook gesproken over juridische zaken. En vraagt is welke juridische zaken er uh, mm -hmm. zijn. Ik lees dit uh, van de week. Maar het verbaasde mij dat er eigenlijk nog niemand eerder gereageerd heeft van de politiek. Want we praten over mm -hmm. uh, in het oude contract vijf keer vijftigduizend euro... Mm -hmm. En nu is OPZ de enige die, die daarop reageert. Ja, nou ja, wat ik, wat ik, wat ik wel opgemerkt heb... op een gegeven moment wel in de Raad... ik geloof dat het tijdens de begroting was... hebben we het daar wel over gehad. Dus het is wel aangehaald. Ik geloof mm. ook zelfs nog door de vvd benen, Dus het is best wel, uh, het is wel wat breder besproken dan, dan alleen de OPZ. Uh, nu. Maar ja, ik vind hem zelf wel ingewikkeld. Want ik heb ook zoiets van... het Holland Casino is nu weg. Het is in die zin een soort privilege eigenlijk... dat wij dat geld hebben ontvangen. Nee, als Nee, het is gewoon een deal. Nou ja, het is een deal. Maar goed, het is, het is een, in die zin... ondanks dat het vaststaat... Het is wel een soort cadeautje, het is niet een... Nee, het is een afkoop voor uh, uh, toeristenbelasting. Oké, okay. oh, dat wist ik echt niet. Nou, dan nee, ja, dat, dat vind dat, ik wel... Dat, dat, nee, maar daar ben ik dan gewoon dat, eerlijk over. dat wist ik dan ook echt niet, dus bij deze... <laughs> nou, dat is goed, dat wist ik niet. Dan heb je mij wat geleerd. Okay. Nee, maar goed... Dat was nee, dan moet ik die even bekijken, dat vind ik interessant. Ja, nou ja kijk, dat naar vind interessant. kijk naar het originele contract. Ja. En OPZ wil nu weten, want er wordt door de gemeente gezegd... er zitten juridische haken en ook hmm. ja, dan zal er een proces komen, ja. dat snap ik ook wel. Maar goed... Uh, ik, ja, maar dan is dus de vraag... Ik ben dus benieuwd als... wat de antwoorden daar ja, komen. Precies. Dat is deel 1 van het casino. Ja. Uh, verder is er nu een brief gekomen uh, van het casino... van joh, wij willen van dat volgersrecht af. Ja. Uh, geeft dat meer speelruimte voor ze, of... of... Wat, nou wat ja, als, als, zij, als zij van dat voorkeursrecht af zijn... dan kunnen ze natuurlijk uh, de, de grond verkopen aan de hoogste bieder. En dan hopen ze natuurlijk dat dat meer geld oplevert... Dan, ja, dan, dus, dan als de gemeente het overkoopt. Dus is dat nu uh, ook niet zo? Want als uh, de, de gemeente die uh, heeft voorkeursrecht... nou Zeker. komt uh, iemand anders die zegt van ik geef er x voor... Nou, zegt het casino, dat wil ik het wel voor verkopen. Gemeente, wat doen jullie daaraan? Ja. Nou, daar gaan wij het ook voor kopen. Ja. Oké, okay, dan gaat het naar de gemeente. Dan ja, nee. nou, zegt de gemeente van wij gaan dat niet voor dat geld kopen. Nee, nee en dat is dus uh, in die zin de grote vraag in dit dossier. En dat is dus ook, nou ja, ook weer het kaderbathuisplein natuurlijk. Kijk, als de gemeente dat wel zou kunnen vergaren. En dan ligt het volgens vol aan de wil van nou, hoeveel is de raad bereid om te betalen. Hè, en en nee. daarmee dus de, de wethouders die het zo meteen uh, uitonderhandelen. Is dat haalbaar überhaupt? En dan is ook weer de vraag, hoe zit het met de integraliteit? En dat ja. is als ik heel eerlijk ben, toch een beetje koffiedik kijken. Want dat ja. weet ik niet. Ik zit niet bij die onderhandelingen. Ik weet niet wat andere raadsleden daarvan vinden. Laatste dat vraag. Ga je het uh, over deze brief hebben dinsdag? Absoluut, ja. Dat ja? okay. ja, vind ik nu wel uh, ja. Nu ja, ja, Dat ik, uh, komt zeker zo ineens en dan. Ja, ja, ja goed, zeker. Ik ga hem door, goed doorlezen. natuurlijk ja. wel bij, dat, bij ja. het geheel. Nee, zeker. Ik ga hem goed ja. doorlezen en even kijken in, uh, in brede context wat ze daarvan vinden. Want dan is vooral ook weer de vraag: nou ja, als het inderdaad een, een x-bedrag is per jaar, dan ja. zit het nu natuurlijk wel maar twee maanden. Maar de vraag mm -hmm. is: is het dan hè, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang zij het pand nog in bezit hebben? Of, of ja. uh, hoe moet je dat okay. zien? Maar okay. dat, uh, daar komen we nog op. Nico, dan <laughs> dank voor de, de uitleg. Uh, um, we gaan het allemaal horen en zien uh, dinsdag. Ja, ik hou me hard vast, moet ik zeggen. Nou, ik ik ben, ben, uh, <laughs> ja, het klinkt heel stom, maar ik ben wel heel negatief ingesteld. Ik denk als. als, als als ik zeg maar 50 ben en ja, dat, dat blok zou er staan. Kijk je er dan... nog tegenaan? Ja, dan, dan ik denk echt, ik echt. Dat klinkt heel gek, maar ik zou er echt een heel klein beetje verdrietig van worden. Oké, okay, nou ja. we gaan het uh, beleven wat er van komt. Dankjewel. Dankjewel.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 Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft maar lief. Het waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zou ze heus wel weer ontmoeten. Misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. Door vanzelf weer voor elkaar. Laat me. De la lumière noire C'est ce qu'a dit le père Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit d'un propos World <truits> of the Black Nordia Jouw zwarte schaal, jouw trouwe pijn. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Wie ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laten. Pakt u de microfoon, dan gaan we eens praten erover. We hebben al een beetje zitten praten tijdens de muziek over foto's. Hoe maak je foto's? Wat uh, Udo zit ook al te lachen daar achterin. Um, we gaan praten met de fotokring Zandvoort. En het voorgesprek was al heel aardig. Want u wilde al uh, losbranden, meneer Van Welderen, de huidige voorzitter. En meneer Saarloos zie hier, dat is de uh, oude voorzitter. Uh, u haalde al gelijk een stukje historie aan. U bent 52 jaar voorzitter van uh, de competitie. Nou, nee, wedstrijdsecretaris. Wedstrijdsecretaris. Ja, ja. Wat voor wedstrijden worden er gehouden? Nou, de, uh, de afdeling Kennemerland... En die heeft dus al uh, meer dan 60 jaar een uh, competitie. En dat bestaat uit vier ronden. En daar wordt dus uh, één keer een serie ronde en drie keer een, en, uh, drie keer een thema. En dan ook een, maar naast het thema mag je dan ook nog een vrij onderwerp uh, erbij doen. Dus je mag twee foto's inleveren. één met een thema en één met vrij. Klink, klinkt en dan krijg je punten voor en wordt er een... Um, nou, meestal een professionele jury. Vakjury. vakjury. Meestal zijn het docenten van de Fotoacademie. Dan worden die, die beoordeeld, en, uh, en dan krijg je cijfers en dan uh, kom je op een ranglijst te staan. Een huiscompetitie. Of een, een clubklassement is. Het, ja, het ook, lijkt een dus. beetje op uh, het beste plaatje. Ja, zoiets. <laughs> u bent de oude voorzitter. Ja. Uh, uh, wanneer bent u begonnen als voorzitter? Nou, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk een beetje kwijt, maar ik denk 20 jaar geleden. Ja, ja, want het 20, 22 jaar geleden. Is, de fotokring bestaat uh, 75 jaar, dat is al heel lang. Ja, ja, dus het is ja, een ja. beetje na oorlogs opgericht. Um, wat voor foto's maakten jullie toen? Want we hebben het net al heel erg kort gehad over digitale fotorolletjes. Nou. Toen moest je dus echt de, de foto maken. Ja. En nu druk je er gewoon, je drukt gewoon 20 keer af en je pakt de beste. Nou ja, vroeger zaten mensen in een donkere kamer te werken. En die foto's die werden dan ingeleverd op een clubavond. En dan gingen we ook met z'n allen gingen we de foto's bekijken. En dan kregen we een lijstje om zeg maar, de die foto's een cijfertje te geven. En dan uh, kwam er aan, aan het eind kwam er een, ook een uitslag uit. Dus altijd is een soort competitie geweest. Ja, en uh, we hebben ook wel eens geprobeerd zonder cijfers. Maar dat, tegenwoordig doen we het wel zonder cijfers. Maar, maar mensen vonden het toch altijd wel prettig als ze een, een beetje een, een beoordeling kregen. Als ik het goed begrijp, uh, werden die foto's op tafel gelegd... en dan werden ja. ze ook besproken door, de, door ja. de kring. Ja. En daar kwam dan uit van, nou, de belichting is niet goed... of uh, ja. er werd ook technisch gesproken over foto's. Ja, nou, nee, dat was wel... en vooral waren het vroeger altijd mannen die zeg maar, in een fotoclub zaten... omdat het, uh, je ging in een donkere kamer... en dan had je al die chemicaliën en toestanden... en dan vonden vrouwen niks. Nee. Heel enkele wel, hoor, maar... Dat is tegenwoordig niet meer zo. We hebben heel, we hebben heel veel vrouwen. Ik zo Tegenwoordig zijn er meer vrouwen. We hebben meer vrouwen dan mannen nu. Ja, dat, is, een beetje, dat uh, is natuurlijk niet vreemd. De tanden destijds zegt dat iedereen een hobby heeft. En als een vrouw gaat fotograferen, er zijn hele goede uh, bekende fotografen. Vrouwelijke fotografen in Nederland, dus die, die zijn er ook. En ik denk dat vrouwen over het algemeen creatiever zijn als mannen. Oh, zo te kijken. Ja. Ik, ik zie daar de huidige voorzitter even, even zijn gezicht vertrekken. Wat denkt u daarvan? Ik weet niet of dat waar is. Ik weet, ik weet wel, we hebben altijd wel discussies gehad over de, de entree van, van smartphones. Ik was altijd een beetje meer ik zeg, als je Als je fotografeert, fotografeer met een fototoestel. Daar, daar leer je echt op fotograferen. Je leert uh, met diafragma omgaan, met sluitertijden. En zo'n iPhone of wat dan ook... Ze zijn heel makkelijk, want je hebt ze in je zak en je loopt ermee rond. En ze worden ook steeds beter, moet ik zeggen. Maar ik heb nog steeds een beetje de, de, de voorkeur voor een echt fototoestel. Maar dat hou je niet meer tegen. Het is vandaag is, de dag. Is, is dat niet een beetje um, de fotograaf in de, fotogra in de fotokring of in u... die dat nog allemaal wil instellen en ja, de tijd klaar. daarvoor nemen? Ja. En als je tegenwoordig om mij heen kijkt en ik doe het zelf ook. Goh, dat is leuk. Klik. Ja, dat is het. Zo, zo gaat het vandaag de dag. Terwijl ja. ik ben meer van techniek. Kijk. Maar dan je is ook een, een onderwerp wat je uh, uh, specifiek gaat fotograferen. Ja, precies. De, uh, de foto's die ik maak, die zijn leuk omdat ik ze nu zie. Ja, maar het zijn snapshots. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar dat, dat is prima. Ik heb gezegd dat je moet met je tijd mee. En we hebben dus in onze fotoclub ook gewoon mensen die uh, uitsluiten met hun. Uh, Foto stellen fotograferen? Laten en en gaan... uh, dan maken ze een, een, een foto met de iPhone, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, die, die, die wordt geprint op fotopapier en ja. die komt dan ook op tafel te liggen. Ja. En die wordt net zo besproken als. Ja, uh... wordt tegenwoord... geen verschil gemaakt. Tegenwoordig wordt het op een scherm ge geprojecteerd. Ah, die... <laughs> Ze worden digitaal aangeleverd. Ja, ja, ja, ja, ja. Alleen voor de wedstrijd moeten we op een moment uh, nog wel printen voor de wedstrijd wordt die echt als foto... Uh, ja, ja. ja, Ik kan me voorstellen dat er een heel groot verschil is... tussen wat je op een scherm Absoluut. ziet... en wat je uh, mat of glanzend voor je hebt liggen. Word er wordt vaak gezegd, als je echt een mooie foto gemaakt hebt... print hem uit. Want dan zie je veel meer, krijg je veel meer het idee van... dit is van mij, dit is mooi... dan op zo'n screen. Nou, dat, daar heeft u gelijk in. Want uh, de meeste foto's... die verdwijnen in een map ergens in een computer... Ja. ...en wordt dus uh, uh, nauwelijks nog bekeken... ...terwijl als je een fotoboek hebt... ...en dat ligt in de kast... ...dan denk je, oh, ik ga nog eens even naar uh, tien jaar geleden kijken. Ik, ik, ik wou nog even zeggen... Ik, ...ik werd lid van een fotoclub... ...en toen uh, gingen we een, een huis fotograferen... ...ik denk, nou, wat, wat moet dat worden... En ...dan krijg je allemaal dezelfde foto's... En, uh, ...en het verbaasde me toen... ...dat elke foto die ingeleverd werd... ...helemaal anders was... ...en dat de ene die had op zijn buik gelegen... ...en de andere was om een trappetje geklommen... <laughs> Je krijgt dus uh, eigenlijk uh, van tien fotografen, tien helemaal verschillende foto's. Ja, maar dus, dat, dat, is dat is juist het wonderlijke. Dat is het wonderlijke van, van uh, de fotokring. Ja. De fotokring leeft, want jullie komen uh, om de drie weken bij elkaar in uh, de blauwe tram. Klopt, ja. Hoe groot is de kring ongeveer? We zijn nu met z'n negenen en uh, er komen wel leden bij. We hebben net een uh, nieuw lid gekregen, een dame... En, maar dat wou ik net de vraag hoe is de verhouding? En, en, nog, en nog een lid, ook weer een dame die is aan het overwegen. Dus we, ja, het streven is natuurlijk om iets groter te worden nog. Maar uh, okay. we hebben weinig verloop. Die Dank leden okay. blijven heel lang bij ons. En uh, het enige wat we hebben natuurlijk, net zoals in alle clubs, een beetje vergrijzing. Ja, dat heb je, ja, alle ja, dat, dat heb je iedereen, ja. En we hopen natuurlijk dat we dan ook weer nog wat jongere mensen kunnen aantrekken. Ja. Even tussendoor dan, uh, als men lid wil worden, hoe, hoe word je lid van de Fotokring? Nou, we hebben een website... Fotokring Zandvoort. Daar staan de telefoonnummers van mijzelf en van onze secretaris op. Mm -hmm. En die kun je bellen. En dan kun je, ben je welkom om bijvoorbeeld uh, één of twee keer gewoon gratis mee te doen met de clubavond. Om te kijken of het je bevalt, of je erin past. Mm -hmm. of, of het is wat je wil. En dan kun je lid worden. Ik heb hier de website. Fotokringzandvoort.wordpress.com dus als je een keer wil komen kijken, ga naar de blauwe tram. Ja. De data die staan op die website en dan Inderdaad, kan je ja. komen kijken. Um, bepalen jullie bijvoorbeeld voor een wedstrijd een thema? Ja, we, hebben met name, we bepalen eigenlijk met z'n allen voor een heel seizoen de thema's. Mm -hmm. En dan hebben we daarnaast natuurlijk nog de thema's die we, aange die we krijgen van de, de, de, de fotobond. Die, die, waar we aan moeten voldoen. Maar we hebben ook natuurlijk onze eigen thema's. En elke keer als we bij elkaar komen, hebben we een, uh, een thema-avond. En dan kan je uh, foto's laten zien van dat thema. En dat wordt dan door de hele groep beoordeeld. Het, wij moeten iets doen van de bond, hoor ik. Ja, moeten. Het is, ja, het is, uh, het is niet verplicht. Maar we hebben, omdat we lid zijn van de bond en, en toch veel leden ook een beetje feedback willen hebben over, over hun foto's op een professionele manier. Mm -hmm. Is het natuurlijk wel een leuke, leuk als je... ...je foto's inlevert in, bij zo'n competitie... ...en ze laat beoordelen door een vakjury. Dan krijg je wel een beetje uh, feedback. Geeft geef het ook uh, binding tussen alle uh, fotografen in, in, in de regio Kennemerland bijvoorbeeld? Ja. ja. Omdat die foto's allemaal door iedereen bekeken ja. worden? Ja. Ja. ja. Nou, Dat is ook, ook het doel van die competitie... ...dat je mekaar foto's ziet en dat je daardoor be, beter wordt... ...zou ik maar zeggen... Uh, de, de, het beter worden vind ik ook een, een grappige opmerking, want die foto ligt daar. En komt er dan iemand die nou, zegt van nou, uh, meneer Verwelderen, ja, het beter is die belichting kunnen gebruiken. Of ja. sluitertijd kunnen veranderen. Ja. En dat is dus de techniek ja. die u weer heel erg... ja, uh, ja. ja. Nou, ja je maar Je praat onderling ook, uh, die foto's worden daar uitgelegd maar, maar, uh, tijdens die bespreking. En dus iedereen kan al die foto's zien. En dan zie je dus allerlei soorten foto's. En dan denk je, jeetje, dat had ik ook eens een keer kunnen doen of... Uh, dat kan ik ook proberen. Dus we doen ideeën op van elkaar ja, dan? Ja, ja. ja. ja er maar... zijn geloof ik negen clubs die meedoen bij ons in, ja. de, in onze regio mm -hmm. en die worden gerangschikt van één tot, oh tot negen. Ja. Ja, Dat is alleen een beetje, beetje achter, achteruit gelopen, maar vroeger hadden we 24 clubs. Ja, maar dan kom je weer bij uh, de, de bekende begrijpseling. Ja, ja, ja, waarvan, waarvan je natuurlijk altijd hoopt door uh, bekendheid. Een stuk in de krant was goed geschreven. Ja. Uh, van joh, uh, kom eens langs, kom eens kijken. Uh. Ja, we proberen van alles. We hebben uh, onlangs uh, de tentoonstelling Speelgoed in het museum gehad. Waar wij als fotografen daar ja. onze foto's hebben laten zien. En zo, we hebben in, in de blauwe tram waar we zitten, uh, daar hebben we in de gangen, mogen wij onze foto's ophangen. En die... die worden constant gewisseld. Wisseld, gewisseld, nou oh, mooi. Dus als mensen dat weten, kunnen ze er ook komen kijken ja. wat, we, wat we daar doen. Ja. En als ze dan lid willen worden, kunnen ze altijd uh, uh, via de website een keertje komen kijken. Ja, altijd. Dus altijd ja. En zeker, er is, er, wordt, er is gewoon gratis twee keer. En dan, we willen ook dat de mensen zich op, op hun gemak voelen bij ons. Mm -hmm. En je moet ook een beetje passen in zo'n club. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus vandaar dat we dat zo doen. Nogmaals, dat moet ik dan afsluiten, want we uh, moeten ook nog met een andere fotograaf praten. Ja. Uh, ik wens nog, nogmaals gefeliciteerd met het uh, jubileum. Dank ik wens jullie uh, jonge leden toe. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en heel veel plezier nog. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oh, there's something on my mind Want somebody please Please tell me what's wrong You just a fool You know you're in we met uh, de fotokring Zandvoort gaan we uh, met Udo Keijsters verder praten. Ben je lid van de fotokring? Ik ben niet lid van deze fotokring, maar ik ben wel lid uh, van een uh, fotovereniging in Amsterdam. De Nederlandse amateurfotografenvereniging in Amsterdam, waar ik twintig jaar voorzitter was. En nu erevoorzitter. De Nederlandse uh, amateurfotografenvereniging. Ja, daar valt deze bond toch eigenlijk ook onder dan? nee. Dat is dan de hele bond over heel Nederland. Dat de, de, de nav is voor Amsterdam. Ja, oké. Okay. En omstreken, zeg maar. En nu eerder voorzitter? Nu ben ik eerder voorzitter. Ook al tien jaar of zo. En wat doet die bond ongeveer? De, bo de bond of de, de club? De club. De club. Nou, wij zijn de oudste uh, fotomateurclub in het Europese vervaste uh, land. Wij zijn bestaan 138 jaar. En we hebben een koninklijke erepenning toen we honderd werden. Nou, nou ja, dat is wel mooi. Neem je microfoon even mee of kom een stukje naar voren toe. Ja, ja, uh, ja. Dat is toch al een hele, hele tijd, 138 jaar. Ja, dat is de oudste eigenlijk op het vasteland. Er uh, was in Engeland nog één en dat is vandaag de Royal Society of ja. Photography. Dus, <laughs> <laughs> Terug naar het heden. En misschien ja. dat we straks nog even over het verleden kunnen praten. En daar gaan we het ook over hebben trouwens, over het, <coughs> het verleden. Uh, over de cultuur in Zandvoort en wat jij naar mij doet. Maar nu ben je aan het exposeren. Juist. Het is dit weekend, het laatste weekend... Uh, in het oude raadhuis in Halterstraat... waar ik gevraagd werd om daar foto's in twee van die ruimtes uh, mm. op te hangen. En uh, ik heb uh, een kennis van mij gevraagd... die, die met beelden bezig is. En ja, Plas. En wat ik vind een mooie aanvulling is... de combinatie, maar ja, je bent zelfs geweest, je hebt het gezien... En, uh, het past, er goed, het past, er, past goed bij past elkaar. Goed bij elkaar. Ja. En uh, ik uh, woon nu 20 jaar in Zandvoort. En heb je uh, een of ander wel op cultuurgebied ook gedaan, was voorzitter van de BKZ een aantal jaren zoals je weet. Ja, maar dat, en, dat, dat, daar <laughs> wil ik straks ook over hebben. Eerst okay. even de, de, de tentoonstelling. Wat, wat ja. laat je allemaal zien? Ik laat uh, werk zien uh, van de afgelopen 20 jaar. Ik noem het ook de oogst van 20 jaar. Hmm. En ik vond dat een mooie. Gelegenheid om een keer een beetje een overzicht te geven. En uh, zowel projecten die ik uh, zelf heb uh, bedacht en uitgevoerd. Bijvoorbeeld over de amsterdam Zuidas, Daar was ik drie jaar, zeker drie jaar mee bezig. Mm -hmm. Dan over openbaar vervoer rondom amsterdam Centraal En uh, daarbij ook de andere zaal die uh, beschikbaar is. Met foto's van Zandvoort en omstreken. Dus ook de duinen, uh, bijvoorbeeld de natuur. De foto van die strandjes vind ik wel erg leuk. Ja, ja. Nou, die, uh, ik heb uh, een aantal kleine foto's... zeg maar A4-formaat in een baklijst. Ze zijn heel goed betaalbaar, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En, oh, ja die, die, men men maar, kan ook kopen bij jou. Ja, ja, ja. tuurlijk. Maar uh, ik doe jaren iets met deze foto's en uh, ik had ze ook in het Stanford Museum een aantal laten zien, ik kom altijd weer nieuwe bij, dan elke dag, als ik uit het raam kijk, zie ik iets anders. Je ziet de zee, je ziet de wolkenvorming, of als je door de duinen loopt, er is elke dag, zeg maar, om de kwartier bijna, iets anders. En dat vast te leggen mm -hmm. om de mensen namelijk bewust te maken wat om hen heen gebeurt. Mm -hmm. Kijk, als je door de natuur loopt, en je bent met een groepje, dan praat je over, weet ik, de televisie van gisteren, een voetbalwedstrijd, We maar je, ziet, je <laughs> ziet niet wat om je heen is. En, uh, de natuur vindt, trekt jou ook aan, hè? Ja. Nou, kijk, ik ben eigenlijk een stadsmens, ik kom uit Berlijn oorspronkelijk en heb daar tot mijn dertigste gewoond. En... Uh, maar ook daar is heel veel natuur. Dus wij zijn altijd om de stad met in, uh, te ontlopen, hmm. ook uh, naar de bossen, naar de meertjes, naar de rivieren, uh, in toen West-Berlijn uh, gegaan. En zo had ik altijd een, een neiging naast het stedelijke ook de natuur uh, te combineren, ergens bij elkaar te brengen. Hmm. Als je dan van Berlijn naar Zandvoort hmm. komt, dan vind je wel ineens heel veel natuur om je heen. Dat klopt. En ik ben er heel blij mee. Dat was ook reden voor mij, waarom ik in Zandvoort uh, ben blijven wonen. En, uh, je hebt natuurlijk met Haarlem en met Amsterdam grootstedelijke en uh, wildstedelijke met Amsterdam. Mm. Uh, zeker op het gebied van cultuur. Dan mis, hoef je niks te missen. Nee. En je hebt hier, de, als je wilt, rust, stilte in de natuur. En ja, ik woon op de boulevard, dus ik loop 50 meter en dan ben ik op de strand. <laughs> weet is het, het ook zo dat je uh, uh, tijdens een wandeling je, uh, je fotostel meeneemt om, uh, om de verandering te laten fotograferen? Nou ja, uh, dat zijn twee dingen. Aan de ene kant heb je natuurlijk altijd je smartphone bij, wat voor mij een soort schetsboek is. Wat de oude tekenaren of zo, die hebben schets gemaakt in de natuur en hebben het later uitgewerkt. Maar als ik echt met een project bezig ben, bewust... dan neem ik een echte fototoestel, een grote fototoestel uh, foto mm. mee. En dan ga je ook heel bewust in de, de natuur in. Dan kijk je om je heen, dan zoek je en Dan kijk je naar lijnen, kijk je naar licht en schaduw. Dat is iets anders als dat je zo loopt en dan denkt... hé, hey, was leuk. En dan maak je even met je smartphone een foto. Wat natuurlijk een nadeel heeft... Dat je ze maar beperkt kan uitvergoten. En ja, in die tentoonstelling hier bijvoorbeeld. zijn nog ja, een goed. aantal uh, foto's van mij die 80 bij 120 zijn ja, of ja, zo. Dat, uh, dus, en dat daar haal je niet meer de kwaliteit als je het met een smartphone. Ja, maar je foto's. ziet, en dat, uh, bij de fotocruk kwam dat er ook een beetje uit. Dat zijn de, de, de snapshots die je dan even leuk vindt. Maar een thema is een thema. En dat wordt ook helemaal bewerkt als ja. thema met uh, belichting, lijnen en. Uh, ja. En daar heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden ja. Dat is, wat mag, is wat eigenlijk uh, stedelijke natuur. Wat, wat, wat, wat is je voorkeur eigenlijk voor een project? Op dit moment uh, ben ik meer met de natuur bezig. dat ik eigenlijk de hele tijd daarvoor straatfotografie en wat ik zei, Amsterdam uh, Centraal Station, Amsterdam uh, Zuidas. Uh, hmm. heb, uh, en de mensen, heel veel ook straatportretten heb gemaakt. En, maar nu ben ik de laatste tijd toch meer met natuur bezig. Misschien ligt dat überhaupt in de tijd dat we weer meer met het klimaat en daarmee met de natuur bezig zijn. Een beetje bezinning. Aan de ja. natuur. En het project waar ik nu mee begin uh, of begonnen ben, daar gaat het eigenlijk daarom dat de natuur het stedelijke weer overneemt. Dat je nou ook overal, ik kan niet bij een parkeerplaats staan met een uh, paal en dan komt een bloem daar. Ja, ja, ja. ja? Dus uh, de natuur is altijd aanwezig. En dat wil ik laten zien. Ja, nou, dat, dat zie je bijvoorbeeld hier langs uh, de Zandvoortse dat de natuur gewoon lekker zijn gang gaat. En bloemetjes yes. staan er alweer. Yes. Uh, en vroeger was het alleen maar gras. Nou ja, kijk maar. Als je in de geschiedenis terugkijkt... naar nou, die, al die Maya-cultuur. Dat was alleen maar bos. En ineens kwam iemand op die idee... en zie je daar dat, dat de hele steden werden. Er stenen van te maken. <laughs> ja, ja. ja, hele steden ja, ja, ja. kwamen er ja, ja. weer. Te, ja. ja, nee, dat is dat is waar. Uh, je haalde het zelf al, uh, al aan, heel even over vroeger. Hè? De, uh, afsluitend over de expositie, die is tot en met morgen, morgen. te bezien tot vijf uur ja. in het Oude Raadhuis. Uh, vroeger um, bestond er de BKZ, daar was jij lid van. Ja. Dat was een club van allerlei uh, uh, kunstenaars, hè? van fotograaf ja. tot schilder en uh, noem maar ja. op. Um, bestaat er nog zoiets tegenwoordig? Nee, uh, niet in die zin, uh, dat, maar uh, we hebben nu zijn voor de art, sinds een aantal jaren, wat door de Rotary Club uh, ook wordt uh, georganiseerd en gesponsord. En uh, die hebben het gelukkig allemaal weer opgepakt. Ook dat is een samenkomen van verschillende stijlen, verschillende richtingen van beoefenen van kunst en cultuur. Dus de, de, de rotary organiseert dat. Ja. En die stuurt, stuurt aan, die. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld een, een poster van uh, Creatieve Workshops. Hè. Dat was 12 februari. Ja, voorjaarsvakantie. Ja. Ook voor, voor kinderen. In, voor kinderen. Ja. Uh, is daar een beetje op gereageerd? Kan ik moeilijk zeggen. ik had zelfs een fotografieworkshop uh, aangeboden, maar die ging niet door, omdat er te weinig inschrijvingen waren. Okay. En, maar ik heb wel gezien bijvoorbeeld schilderen. Uh, dat ging heel zeker door. En daar zijn ook blijkbaar heel mooie resultaten te boeken. Uh, Zandvoort Art doet ook... Uh, uh, ja, ik weet niet of dat het vervangbaar is... maar de, de, de kunstwandeling door Zandvoort. Ja. Uh, het ook twee dagen in oktober ja. of zo. Uh, doe je daarmee? Ja, ik heb een paar keer nu meegedaan... Dat is wat we bij de BKZ, de kunstkracht... kunstkracht was 10, 11, 12 hadden. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, 13 oktober weer, en zo. Ja, dat werd <laughs> weer opgenomen. En uh, het was is in ja, september of oktober. Nou, ik, uh, ik kom daarop omdat jij... Uh, nou, de grondlegger, jullie zijn met z'n allen uh, die kunstkrachtroute begonnen. En ik moet er nog steeds wel een beetje om lachen. Want in het begin kon ik op een zaterdag uh, uh, de hele route lopen... En tegenwoordig moet ik over twee dagen al items uitkiezen die ik graag wil zien. Dus het is ontzettend geëxplodeerd. Ja. En ik heb ook het idee dat het meer regio breed geworden is. Ja, ik heb, uh, het is duidelijk dat een aantal mensen uit de regio ook uh, tentoonstellen. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar positief. Maar het maakt het wel heel groot. Ja, nou ja, als je naar de Harlems kunstlijn kijkt, dan zegt, doen 300 mensen mee. <lacht> ja. Dus dan zijn we hier met, met 60, ja. geloof ik, ja, de ja, laatste ja. keer. Dan heb je al heel veel nodig. <lacht> ja. Maar uh. kijk, het probleem is: Zandvoort is natuurlijk vrij beperkt wat uh, mensen aangaat die komen kijken, die misschien ook komen kopen. Terwijl als je regionaal uh, meer mensen daarbij betrekt, dan zijn ook mensen van Adenhout, van Heemstede, mensen uit Bloemendaal kunnen krijgen. En dat vond ik jammer ah, ja. bij de BKZ... dat men deze uitbreiding... uit de meeste leden niet wilde. Ja, die hielden ze echt... close in Zandvoort. Ja, ja. ja ik, ik, ik vind dat goed, want uh, ik kwam mensen tegen... die uit Amsterdam kwamen... Ja, ja. en uh, Kop van het holland hebben mensen gesproken. Dus, dus dat breidt wel uit. maakt ik goed. En uh, ja, prima. Um, expositie sluit. Dan uh, ben je met een thema bezig... Ja. En wanneer wil je weer exposeren? Oh, dat weet ik nog niet. Uh, waarschijnlijk uh, volgend jaar en voorjaar. Ik heb een kleine fotogroep met vier mensen. Waar ook Jaap, uh, die ook fotografeert. Uh, daarin zitten en nog twee anderen in Haarlem. En wij hebben eigenlijk besloten dat wij uh, onder het thema abstracte realisme... En, uh, in het voorjaar waarschijnlijk in de Waag in Haarlem uh, zullen tendoen zijn. Maar ik neem ze, ik doe zeker mee aan de Zandvoort Art hier he, ja, ja, ja. in het najaar. Ja, daar komen we zeker nog op. Uh, en een aantal van mijn uh, Amsterdam-foto's komen van april tot en met half juni... in de Centrale Bibliotheek in Amsterdam, bij de Oosterdok. Onder okay. uh, het thema 750 jaar Amsterdam. Ja, dat wordt ook nog een feest. hè? Ja. Mooi dat die foto's daar dan ook hangen. En daar komen die, van die grote foto's dan ook. hè? Nou ja, Zandvoort bestaat dit jaar 200 jaar als badplaats misschien. Dat je daar ook een expositie in het gemeentehuis kan doen. Ja, why not. Oedo, <laughs> bedankt voor je komst en bedankt voor je uitleg. Nog veel plezier morgen. Dank je. En dan voorzichtig opruimen, want het zijn mooie foto's. Ja, dank je wel. Dank je wel. En bedankt nog vooruit. Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz Few have seen your beauty like the Indian hair Few have seen your beauty like the Indian Dit was het dan weer, Goedemorgen Zandvoort van 22 uh, februari. Uh, we, gaan, uh, we hebben de lente al gehad, hè? dat was één dag, maar Ja, mooi hè. <laughs> heb nog oh, wat heb ik genoten van dat. Oh, wat was ik daaraan toe? <laughs> ja, nou ja, iedereen uh, kan zich aan die dag weer herinneren. En misschien dat het volgende week weer wat beter wordt. We gaan het zien. Goedemorgen Zandvoort, uh, we hebben gesproken met een heleboel interessante mensen. Het was weer leuk om te doen. Uh, Marja Kop die heeft de techniek gedaan en alle muziekjes uh, bij elkaar uh, gesprokkeld. Wat ook lekker rustig was deze keer. Ger Loogman heeft de redactie gedaan en mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie prettig weekend en tot volgende week.